Telecombedrijf KPN tapt het internetverkeer van zijn mobiele klanten af. Dat blijkt uit opmerkingen van een topman. KPN gebruikt een omstreden technologie waarmee het verkeer van alle mobiele klanten tot in detail bekeken kan worden. In de reactie zegt KPN dat de technologie alleen gebruikt wordt voor analyse van het internetverkeer en niet wordt er naar de inhoud gekeken. Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom zegt dat KPN in strijd met de wet handelt. Het aftappen van gegevens is strafbaar, zelfs als er niets met de afgetapte gegevens wordt gedaan, zegt Bits of Freedom. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil meer zekerheden van het kabinet bij de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. Veel gemeenten zijn bang voor de financiële risico's, zegt VNG-voorzitter Jorrit Sma.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 Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, vrijwel overal droog. Morgen, periode met zon. In de middag, kans op een bui. Het wordt morgen tussen 13 en 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Mooi feest, Paul. Ja, je gaat maar één keer met pensioen. En veel vrije tijd, hè? Plannen genoeg, Stanley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 Goedenavond, dames en heren. Wegen bijhilfe voor moord aan etwa 28.000 mensen... is John Demjanjuk vandaag veroordeeld worden... tot vijf jaar in Vijf jaar cel dus voor Demjanjuk. Hij werd schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden... in het vernietigingskamp Sobibor. In verband met zijn hoge leeftijd... mag hij het hoge beroep buiten de gevangenis afwachten. Tot half negen praat ik met Mary Riechheimer en Jan Goedel... mede-aanklagers in het proces. Goedenavond... Goedenavond. Goedenavond. U zit allebei in de studio in München... met enige vertraging op de lijn. Um, u heeft uw familie beide verloren in Sobibor... en u heeft het proces van het begin tot het einde gevolgd. Om met u te beginnen, mevrouw Riechheimer... wat voelde u vandaag toen u hoorde dat Den Jan Moek schuldig werd verklaard? Opluchting. Ja? Ik, uh, ik, was, uh, ik was hier heel blij mee. Had u het dat verwacht? Hij... Um, eigenlijk wel. Maar je bent natuurlijk nooit zeker. En, uh, maar ik had vanaf het begin het gevoel dat uh, rechter Alt zeer meelevend was. En ja, uh, op onze kant was. En meneer Goedel, um, waar hoorde u het aan? Waar zat u in de rechtszaal vandaag? Nou, wij stonden. U stond? Onze hoofdadvocaat, zal ik maar zeggen, ja? professor Nestler... had ons gevraagd op het moment dat de rechtbank binnen zou komen... wij met z'n allen, de advocaten en wij als nebenkleker... naast elkaar gingen staan. En op het moment dat de rechtbank binnenkwam... en wij met z'n allen naast elkaar gingen staan ging er toch een bepaalde emotie door je heen. Want dit hadden we zelf nog niet meegemaakt. Hij had dus gevraagd, naast elkaar, maar normaal... zitten wij altijd achter de advocaten. Mm -hmm. Maar nu zaten we dus, of stonden we eigenlijk naast elkaar. En dat was een, voor mij althans een hele bijzondere ervaring. Kunt u daar woorden aan geven, hoe dat dan voelde? Nou, eigenlijk denk ik, dacht ik bij mezelf, de rechter stond daar. Wij stonden met z'n allen. Wat gaat hier gebeuren? Want normaal bij een schorsing dan uh, dacht, komt de rechter binnen gaat u zitten, wij gaan zitten mm -hmm. en het begint. En nou bleven we allemaal staan. En wat ook eigenlijk heel bijzonder was... dat Demjanjoek zat echt nu letterlijk in zijn rolstoel in de beklaagde bank. En dat hadden we eigenlijk niet meer meegemaakt. Hij lag alleen maar. Dus die, die hele entourage eigenlijk ging er op dat moment een, een bepaalde redding door me heen. Ja. Yeah. En u zegt de nebenklager, hè, de, de mede-aanklagers. Uh, u stond dus op een rij. Een soort verbondenheid toch? Ja, samen met, met onze advocaten. Want ja. daar hebben we al die tijd, meer dan anderhalf jaar lang, ontzettend veel steun aan gehad. We konden met elkaar praten. Ze zaten bij ons als we in een apart rechtszaaltje, wat onze zogenaamde kantine was, waren ze er ook. Uh, er was inderdaad één grote verbondenheid, ja. u zegt het goed. <laughs> Mevrouw Riegeheimer, uh, meneer Goedel zegt het al... Uh, Demjan Joek zat daar in de beklaagde bank. Heeft u gekeken naar hem, Wat die, hoe hij reageerde? Dat konden wij niet zien, want hij zat in de rolstoel... met zijn rug naar ons toe. Maar hij zat dus recht voor de rechter. Ja. En dat was al heel bijzonder, want normaal ligt hij in zijn bed... aan de zijkant dat hij niemand kan zien met uh, zijn uh, tolk naast hem. Mm -hmm. Dus dit moet voor hem toch even een, uh, ja, ik denk toch wel een eng moment zijn geweest. Ja. En dan ziet u daar die man zitten, die rug dan weliswaar. Hoe was dat? Ik dacht, uh, nou, nou, nou gebeurt het. En, uh, maar je ziet hem nooit reageren. Hij is uh, ja, emotieloos. Je, je ziet niks aan hem. Wat vindt je merkt u daarvan? merkt niets aan hem. Ja, dat vind ik uh, ongelooflijk. Ongelooflijk. Alle verhalen die hij aan heeft moeten horen. Hij heeft nog niet een, een, een rimpeltje of een gezicht vertrokken. Helemaal niets. Nee. Vindt u dat erg? Ik vind het onmenselijk. Een paar uur na dat vonnis, hè, werd duidelijk dat, uh, dat hij vanwege zijn hoge leeftijd... zijn hoger beroep buiten de gevangenis mag afwachten. Meneer Goedel, wat vindt u daarvan? En nou, eh, als ik even naar mezelf kijk... één ding, en dat heb ik ook in mijn pleidooi gezegd... ik heb aan de rechtbank een stuk gerechtigheid gevraagd... en aan de rechtbank ter beoordeling wat zijn strafmaat moest zijn. Het belangrijkste voor mij was, hij is veroordeeld... Uh, dat hij vijf jaar gekregen heeft... en dat hij uh, buiten de ge gevangenis zijn uh, ja, af mag wachten... totdat het hoger beroep er is. Mm -hmm. Eigenlijk deed het me niks. Nee. Het belangrijkste voor mij was, hij is veroordeeld. Kijk, als hij veroordeeld zou moeten worden op alle moorden die hij begaan had... dan was het, nou ja, hij zoals... Uh, iemand gezegd heeft, 13 doden per dag... die hij in zijn hele leven begaan heeft, dan in geen enkele orde. Het belangrijkste was, hij is veroordeeld. En wat er met die veroordeling gedaan wordt, dat liet mij koud. Want ik dacht bij mezelf, hij is doodziek, die man. Mm -hmm. Hij is in, het, uh, in de gevangenis in een hotel. Beter kunnen ze hem niet uh, verzorgen. Nu gaat hij ergens heen. Maar zo zei rechter altijd. hij weet dan wel waar hij heen gaat. Nu, de komende tijd. Maar eigenlijk zal maar dat een rotzorg zijn. Dat klinkt misschien hard. Ja. Maar het, zo, zo denk ik erover. Ja. Hij, is, hij is veroordeeld. Ja, hij is schuldig bevonden. Hij, hij is was, schuldig bevonden... Um... Hij was in 1943 kampbewaker hè, in, in Sobibor. En in die periode dat hij daar werkte. Eh, zijn er 28.000 joden vermoord. Waaronder veel Nederlanders. Nou, in 2009 eh, is het proces begonnen. En eh, we hebben allemaal gezien. Hè, de kreunende Jamjoek in de rechtszaal. op dat bed. Zullen we heel even luisteren? Ja? Oh. Is het toneel? Is het echt? De pijn van John Demjanjuk. De aangeklaagde zelf zwijgt al anderhalf jaar. Hij zit in een rolstoel, soms ligt hij zelfs op een bed in de rechtszaal, weigert de Nederlandse mede-aanklagers aan te kijken. Iedereen moet voor de rechter opstaan als hij binnenkomt. En hij ligt er met een baseballpetje in zijn bed. Dat geeft een heel wonderlijk beeld mede-aanklager in München was mevrouw Riechheimer. Um, wat vond u daarvan in de tijd, dat gekreun in dat bed? Ja, verschrikkelijk. Ik, ik, ik kon ook niet begrijpen dat de rechter dit toestond. Want normaal, iedereen staat op als de rechter binnenkomt. En hij lag daar in dat bed. En uh, ik heb dus een televisiebeeld van hem gezien in Amerika... voordat hij opgepakt werd... En toen liep hij dus uh, fief en monter naar zijn auto toe en reed hij weg. Dus ik kon me niet voorstellen dat hij zich nou niet kon bewegen. Nee, en je zag nu ook... Toneel, ja, je u. Zag, ja, je zag nu ook als hij dus uit de rechtszaal gereden werd... dan was hij heel spraakzaam en vrolijk en uh, niks aan de hand. Ja, Sterker nog, er is in staat informatie dat hij met een rollator in de gevangenis liep... En daar vrolijk met iedereen praten. Jaja. Nu, tot op de dag van vandaag. Heeft u ooit de neiging gehad als u hem dan daar zag... om hem iets te zeggen, gewoon daar in die gang? Uh, nou, dan zaten wij meestal uh, in de rechtszaal. Maar ik heb heel in het begin aan de advocaat gevraagd... van, mag ik wat tegen hem zeggen? Hij zei, doe het alsjeblieft niet. Uh, na afloop, nu bij, bij de pleidooien... is er ontzettend veel tegen hem gezegd. En net wat Meri ook zegt, dan ligt hij daar stoïcijns in bed. Zoals vandaag ook. Dan is de rechter bezig om zijn, uh, om zijn eigen pleidooi van de rechtbank. Ik weet niet hoe je dat noemt, maar in ieder geval... dan is hij aan het vertellen, de rechter. En als je dan kijkt, want we kijken schuin tegen naar... Uh, zoals hij daar in bed ligt. Mm -hmm. Het lijkt wel of hij dood ligt. Ja, ja. Geen Vrouw... beweging in te krijgen. Mevrouw Riechheimer, um, ja. u bent dus mede-aanklager geweest... net zoals meneer Goedel. Waarom wilde ja. u dat? Nou, in het begin heb ik daar heel diep over moeten nadenken... of ik dat wel zou willen. Uh, professor Nester heeft mij uh, eigenlijk overgehaald om, om dat toch te doen... En uh, mijn, uh, mijn familie, mijn man en kinderen, waren er vreselijk op tegen. Want die dachten, nou dat, dat redt ze niet, ze zakt in, en, enzovoort, enzovoort. Maar ik heb toch het besluit genomen om het te doen. En ik heb daar helemaal geen spijt van. Het is het enige wat ik voor mijn ouders en familie kon doen. En ik heb daar een goed gevoel over. En u zegt, ik ben overgehaald door uh, die professor. En wat was dan het argument waar u gevoelig voor was? Nou, omdat hij zei: zonder nebeklegers is er geen proces. Zonder mede-aanklagers is er geen proces. Ja, ja, ja. Is er geen proces. Ja, dus u voelde het als uw verantwoordelijkheid, als het ware? Ja. En u heeft er, u bent, hè, uw familie was bang dat u zou instorten? Geen zins in dit ja. geval? Geen zins. nee. En wat vindt u daar zelf van? Nou, ik ben trots op mezelf. Ja. Ja. <laughs> U, u bent opgegroeid, hè? Uh, ja, zonder ouders en ook zonder andere familie. Uh, kunt u, kunt u, u heeft dat ook in uw requisitor verteld, daar in die rechtbank. Kunt u uitleggen wat dat voor u betekend heeft? Um, het heeft voor mij betekend dat ik een zeer eenzaam kind was. Dat ik uh, nooit steun... Tot, mijn, tot ik mijn huidige echtgenoot leerde kennen... nooit steun heb gehad van een volwassene. Nooit? Nooit, nooit. Mijn pleegouders, daar had ik ook geen steun aan. En uh, ik, moest, ik moest altijd voor mezelf opkomen. Ik ben met 17 jaar de verpleging ingegaan. Wat eigenlijk veel te zwaar was voor mij. Ik ben er na drie jaar ook mee gestopt. Mm -hmm. Maar ik... Uh, ik ben uh, in een periode, uh, toen ik 33 was, ben ik ingestort. Ben ik een jaar eigenlijk uit de relatie geweest. En uh, toen ben ik echt in een heel diep gat gevallen. En daar ben ik uitgekrabbeld. En toen dacht ik ook bij mezelf, als ik hieruit kan komen... dan kan ik ook alle volgende dingen kan ik doen. Dan, dan... Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. Ja, John Demjamjoek werd vandaag door de rechtbank in München veroordeeld. Tot vijf jaar cel. Schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden. En uh, ik praat deze uitzending met twee mede-aanklagers, meneer Goedel en mevrouw uh, Riechheimer. Uw beide familie is vermoord in Sobibor en mevrouw Riechheimer. U vertelde hoe het was om op te groeien zonder familie. U zegt, ja, ik kreeg eigenlijk pas steun van mijn man toen ik die ontmoette. Hoe oud was u toen? 18. En tot die tijd, zegt u, was ik een eenzaam mens? Ja. Maar ja. hoe kan dat? Want ik bedoel, u ontmoette daarvoor toch ook wel mensen die, die het goed met u voor hadden? Ja, maar iemand die het goed met je voor heeft en voor je wil zorgen, dat is nog niet een persoon die je liefde en aandacht geeft. Ik heb mij altijd bij mijn pleegfamilie een, een ja. Het was ook, zij zij zijn met hun hele gezin de oorlog doorgekomen... en uit dankbaarheid wouden ze dus een kind uit een weeshuis halen. Dat ben ik dan geworden. Maar vooral de moeder in dat gezin was een hele harde vrouw... en ik was doodsbang voor haar. De vader was soms wel lief, maar nee, ik heb daar geen liefde ontvangen. Wat een ongelooflijke eenzaamheid moet dat zijn geweest... Ja, dat was het ook. En um, meneer Goedel, u was vier, hè? Toen uw familie ja. werd, werd omgebracht in Sobibor. Ook een heel klein jongetje dus. Um, ja. U heeft ondergedoken gezeten. En um, weet u nog iets van uw ouders? Eigenlijk helemaal niets. Uh, op het moment dat ik uh, moest onderduiken... weet ik niet eens dat ik in... Uh, uh, eigenlijk in eerste instantie in de Hollandse Schouwburg... maar later in de, in de crash uh, gekomen ben aan de overkant ja. van de Hollandse Schouwburg. Daar weet ik eigenlijk helemaal niets van. Sinds drie kwart jaar heb ik van een mede-aanklager te horen gekregen... dat via de ondergrondse, althans studentenverzet... wij uit die crash gehaald werden op het moment dat daar lijn 9 voorbij kwam. Dan werden we als weergaar in de tram gestopt... Van horen zeggen. En op die manier zijn wij de vrijheid ingegaan. Uh, hoe ik toen in Friesland terechtgekomen ben, één groot gat. Uh, er werd gezegd door mijn familie, in, althans mijn oorlogsfamilie in Friesland, dat ik door een politieagent achterop met een valetje uh, in Jutreb, waar ik dan ondergedoken gezeten heb, terecht ben gekomen. Mm -hmm. Ik kan me niet eens herinneren dat ik achter op de fiets gezeten heb. En weet u nog het moment dat u als kind zich realiseerde... dat, dat uw ouders inderdaad nooit meer terug zouden komen? Uh, dat heb ik pas op vele latere leeftijd uh, ervaren, dat me dat verteld is. Hoe oud was u? Uh, toen me dat verteld is, mm -hmm. toen was ik 17 En toen zat ik uh, inmiddels bij twee vrijgezelle dames in, in Ede waar ik toen heen gegaan ben, omdat mijn jongste broer... die zes weken was toen we moesten onderduiken. En toen hoorde ik op een gegeven ogenblik van een van de dames... mijn pleegmoeder, zo noemde ik haar, ik noemde haar ma... Uh, dat ik een wees was uit het, uh, uit het ja, uit onderduik... Mm -hmm. Uh, ik heb ook nooit geweten, en dat heb ik pas in 1992 te horen gekregen... toen uh, het ondergedoken kind in Amsterdam gehouden werd... dat de oorlogspleegkinderenorganisatie schijnbaar elke keer regelmatig in Ede kwam... om te kijken hoe het met mij ging. Maar ja, ja. ik heb dat ook zelf nooit meegemaakt, dat die er waren om... zoals ik het dan maar noem, gekeurd te worden. Maar wist u wie u was, wie, wat uw naam was bijvoorbeeld? Uh, nou, ik heb drie verschillende namen gehad. Toen ik uh, in Friesland onderdook, toen heette ik Jantje Visser. Ik was zogenaamd een wees uit het bombardement van Rotterdam. Niemand mocht we weten dat ik een jodde was. Uh, toen ik in 1946 naar Ede ging, waar dan ook mijn jongste broer was... en de dames daar Baljet heette, heette ik in één keer Baljet. En als je me dan vraagt van, hoe vond je dat... Je nam het als kind aan. Je accepteerde het allemaal. Je liet het allemaal over je heen komen. Ik heb er nooit over nagedacht: van, hoe komt het nou dat ik een, ander, een, keer een andere naam heb? Het enige vreemde wat ik vond, en toen was ik een beetje ouder aan het worden, maar toen ging ik, uh, kwam ik op de Muro in 1954 en toen moest ik examen doen. En toen kreeg ik een ene keer te horen: van ja, jij heet geen ballet, maar je heet Goedel, want dat staat eigenlijk in jouw paspoort. En dat moet dan straks ook, als je dat krijgt, op dat diploma komen te staan. Ja, dat heeft voor mij een, een hele grote impact gehad in mijn leven. Ja, kunt u uitleggen hoe dan? Um, ik heb in mijn pleidooi gezegd... dat ik eigenlijk op een bepaald moment niet meer wist wie ik was. Um, ik heb mijn eigen identiteit verloren... Ik heb een zwaar minderwaardigheidscomplex gehad. Uh, ik ben grootgebracht in Ede. Uh, de oudste zus van mijn pleegmoeder die had schijnbaar medelijden met mij. En dan mocht ik zomers altijd weken naar Den Haag toe. En dan vond ik het heerlijk om in de bosjes van poot rond te banjeren. Ik kreeg van haar zelfs een schriftelijke cursus mental training... om mezelf een beetje op te vijzelen. Ik, ja, ik heb moeten, moeten vechten, uh, voor mezelf, ja. uh, figuurlijk althans, om er bovenuit te komen. Is het u gelukt? Uh, ja, ik, ja, het is misschien een beetje klopt wat ik nou zeg... maar dat heb ik vanmiddag ook nog tegen even aan de andere mede-aanklagers gezegd. Wat ik geleerd heb in de loop van de jaren... je kunt net zoveel net zo keren sorry voor het woord, op je bek vallen als je wilt. Als je maar zorgt dat je één keer meer opstaat. En dat hou ik me mijn hele leven voor. En dat lukt me vrij aardig. Af en toe val ik nog wel eens in het diepe. En dan probeer ik vrij, adem, vrij goed adem te halen. En dan heb ik daar ook, niet te vergeten, de steun van mijn vrouw me nodig. Maar het is gelukt. Ja, ja, ja. Mevrouw Riegeheimer, um, u heeft ook uw persoonlijke verhaal... in dat requisitoor doorgezegd in, in München. Had u het gevoel dat u het echt tegen Demjanjoek vertelde? Nou, ik had meer, ja, ook tegen Demjanjoek... maar ook zeker tegen de rechters die er zaten. Dat ik uh, hun eigenlijk uh, toch wou beïnvloeden voor uh, wat wij meegemaakt hadden allemaal. Mm -hmm. En ik denk dat dat zeer zeker gelukt is. Dat de rechter daar uh, zeker rekening mee heeft gehouden. Nou zijn er mensen, en u kent ze vast ook, die zeggen... dat het in uh, verwerkingsprocessen heel belangrijk is om te vergeven. Aan nou, wie moet ik vergeven? Zou u Demjamihoek willen vergeven? Nee. En u, meneer Goedel? Never. Nooit? Nee. En als u hoort van, van psychologen, van deskundigen... dat dat goed voor u zou zijn, zou u het dan willen? Nee. nee ik ook niet. Nee. Daar heeft hij, wat mij betreft, te veel leed bezorgd aan mij... mijn hele leven lang. Ik was 48, toen raakte ik in de W.O. Ik heb nooit meer gewerkt. En de keuringsas heeft toen gezegd... er moet rust om je heen. Nou, als ik dat allemaal herleid naar... Damian Joek, dan heeft hij dat veroorzaakt. Het enige is, dat ik, wat ik straks al zei... ik ben blij dat hij veroordeeld is... en verder maakt het niet uit wat er met hem gebeurt. Dat is het enige. Als je praat over, over die vergeving, maar dat is dan geen vergeving. Nee. Hij is schuldig schuldiggevonden en dat is de essentie hij, voor u. Ja. ja. Is dat voor u ook zo, mevrouw Riechamer? Ja, zeker. Ik had hem wel graag nog een paar jaar in de gevangenis in zien gaan. Ja, het is niet, dat heb ik niet in mijn requisitoor gezegd, want dat is aan de, aan de rechters. Maar ik, uh, ik vond het pijnlijk dat er het einde van vanmiddag was... dat hij uh, vrij was, voorlopig. Ja, tot het hoge beroep, hè? Ja. Want ja. Um, het kan zijn dat het dus nog verder gaat, hè? Er komt ja. gewoon nog een hoger beroep, namelijk. Er komt een hoger beroep. Uh, uh, meneer Bush heeft het meteen, uh, zijn, zijn advocaat aangevraagd. Ja. Ja. En wat zijn vindt u daarvan? Advocaat. Want daarmee is het dus niet afgerond. Nee, maar voor mij wel. Hoe dan ook? Hoe dan ook, ja. ja. Ik heb voor mezelf besloten... dit is de laatste keer dat ik naar München ga, wat de uitspraak ook zou zijn. Mm -hmm. En hij is schuldig bevonden en dat is voor mij... Voldoende. Maar goed, een hoger beroep kan ook zeggen dat hij niet schuldig wordt bevonden. Nee, dat geloof ik niet. Nou, Daar, ik gaat van uit. Daar ga ik vanuit. Ik wil het nog sterker vertellen. Ik denk niet eens dat hij dat redt. Want uh, hij, wordt nu, hij is nu vrij, niet vrij gelaten, maar hij is vrij... tot het hoger beroep er is. Maar hij heeft uh, toch een behoorlijk ernstige ziekte... waar mm. hij in het ziekenhuis goed is verwend geweest. Wat gebeurt er straks als hij vrij is... Hij redt die anderhalf, twee jaar. Want zolang kan het duren omdat hij nu vrij is, hebben we me laten vertellen. Uh, die twee jaar, anderhalf, twee jaar haalt hij niet eens. En daar heb ik dan helemaal geen spijt van... als dat dan eerder komt bij een overlijden van hem. Nee, ik ook niet. En hij is ook uh, veroordeeld voor uh, alle betalingen. Ja. Voor het gerecht, voor de nemenklegers, voor, nou, noem maar op... Hij moet alles betalen. U bent, uh, mevrouw Riechamer 71. U bent moeder. Zelf geworden, grootmoeder inmiddels. Heeft ja. dat het gemis wat u heeft in uw leven... waar u over vertelde van uw eigen ouders, van uw eigen familie... enigszins kunnen verzachten? Um, ja, natuurlijk. Ik, ik ben dolgelukkig met mijn kinderen en kleinkinderen. Maar uh, het gemis van een vader en moeder dat is altijd gebleven. Toen ik mijn eerste dochter kreeg... had ik het zo graag aan mijn ouders willen laten ja, zien. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. En ik heb ook nooit iemand om hulp kunnen vragen... van uh, hoe moet ik dit doen of hoe moet ik dat doen? En ze uh, zijn, godzijdank, alle vier heel goed opgegroeid. Maar het gemis blijft. En als ik dus nu met mijn kleinkinderen kijk... Van, uh, we, we, doen, we doen heel veel met ze. Maar mijn kinderen hebben dat ook allemaal gemist. Ja. En dat is nooit, nooit meer goed te maken. Meneer Goedel, u zit nu nog in München. Wanneer gaat u weer naar Nederland? Morgenochtend. Dan gaan we met de auto weer terug naar Nederland. En weet u al met wat voor gevoel u in die auto gaat zitten? Als het hetzelfde gevoel is wat ik nu heb. Met een heel groot stuk rust. Dat heb ik vanmiddag ervaren. Het lijkt wel of er een hele hoop van me afgevallen is. Nou, dat is goed te horen. En wat gaat u doen als u in Nederland bent? Um, ik heb met mijn vrouw afgesproken. We gaan een gat graven. Daar gooien we alle emoties en alle verledens in. En we hopen nog heel veel jaren samen gelukkig verder te gaan. Ja, het is emotioneel, hè? Ja. En u, mevrouw Riechamer? Wat gaat u doen als u weer in Nederland bent? Zij, wij gaan morgenochtend met het vliegtuig naar huis. Dan komt onze zoon ons ophalen. En we eten morgenavond bij mijn oudste dochter. <kwijnt> <güls> en eh, zondagmiddag ga ik met twee kleinzoons naar een toneelstuk... <kwijnt> En ik ga verder met mijn leven en genieten van mijn kinderen, kleinkinderen... en iedereen die me lief is. Ja, dat begrijp ik. Genieten van die familie die er is. Ja. Ja. Ja. Mevrouw Riegeheimer en meneer Goedel, mede-aanklagers dus van Den Jamjoek... het proces tegen Den Jamjoek. Heel hartelijk dank voor uw persoonlijke verhalen. U sluit vandaag een, een hele zware, belangrijke periode af. En ik wens u beiden voor de toekomst alle goeds en heel veel genieten van die familie. Dat zou ik u wel. zeker doen. Dank u wel. Dit was Twee Dingen voor vandaag. Morgenavond is Max er weer met twee nieuwe dingen. En dan zit hier Alice de Bruin. Dit gesprek van vanavond, maar ook andere uitzendingen... kunt u terugluisteren op onze site tweedingen.nl. En na het nieuws uh, BNN Today met uh, Willemijn Veenhoven... Willemijn, wat brengt deze... Nou, het is hier donderdag, geloof ik, hè? Ja, donderdagavond. Ja, volgens mij is het donderdag. Ja, zeker. Um, wat hebben wij? Nou, onder andere Roel van Velsen, Die heeft een nieuwe single. En um, die is natuurlijk groot geworden. Vooral sinds The Voice of Holland. Die is hier straks. En we hebben het over de KPN-rel. Want die luisteren... Of die, die kunnen je e-mailtjes lezen... als je dat via je mobieltje verstuurt. Uh, dat en nog veel meer... na het nieuws van half negen met Job Boot. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De Libische opstandelingen hebben hun interimregering uitgebreid. Vicepremier wordt de vroegere Libische ambassadeur in India... die direct na het uitbreken van de protesten de kant van de opstandelingen koos. Ook zijn er ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie benoemd. De interimregering is het uitvoerende orgaan... van de Nationale Overgangsraad van Libië.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 En in het Nationaal Park de weerribbe is een zeer zeldzame libellensoort gezien. Het gaat om de sierlijke witsnuitlibellen... die sinds de jaren 70 niet meer is waargenomen in het natuurgebied. Er zijn vier vrouwtjes en één mannetje... van de sierlijke witsnuitlibellen waargenomen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is donderdag 12 mei, twee over half negen. Goedenavond. KPN-abonnees moeten aangifte doen tegen hun provider. Dat zegt privacy-waakhond Bits of Freedom. Want KPN zou hun klanten bespioneren. Internet-expert Danny Mekic die legt, zo uit in <laughs> legt zo uit hoe dit in elkaar zit. Ja, dus. Roel van Velsen, de, de zanger, heeft een nieuwe single, Too Good to Lose. Na negen hoor je de plaat zelf en de rol zelf, want hij is hier uitgebreid de gast. En hoe hoger de stapel pizzadozen, hoe groter de crisis op het Binnenhof... Onze volksvertegenwoordigers schijnen heel erg ongezond te eten. En de outs hoor je ook na negen. Lieke Veld, goedenavond. goedenavond. Met een update van Ranking de Nieuws. Ja, met op nummer 1 de Libische leider Gaddafi die is vandaag op televisie geweest. Dus uh, dat is een teken dat hij nog zou leven. Verder heeft het Koningshuis voor het eerst een jaaroverzicht ingeleverd. En de drie jees, of de drie gees, zoals Albert Verlinde ze ook noemt... die staan uh, vanavond in de halve finale van het Songfestival. Zoals je weet, Nederland is tot nu toe... Uh, de afgelopen tien jaar het slechtst presterende land op het Songfestival geweest. Hey. Zometeen na 9 uur hoor je meer. Ja, tijd voor het wel en wee van interessante BN'ers. Uh, te beginnen met de WNL-presentator en wethouder van Kapelle aan de IJssel, Joost Eerdmans. Songfestival. Vanavond onze 3E's op het Songfestival. Ik zal niet kijken. Ik krijg al dagen hoofdpijn van alle kopen, lampen, kleuren en walls op het podium. Niet normaal. Ze proberen natuurlijk iedereen af te leiden van die treurige Oostblokmuziek. Maar waarom dan een flat gebouw aan vlammen en overdreven lichteffecten? Kan er nou niet eens een keer een regisseur opstaan die gewoon het liedje weer centraal stelt? Ik kees vanavond voor wat anders. Hashtag Festival. En de hoofdredacteur van de Playboy, Jan Heemskerk. Volgens het Playboy Forum onderzoek gaat 25% van alle mannen wel eens vreemd. Dat is, als ik het goed heb, een toename van 5% met eerdere onderzoeken. Wat er weer niet wordt gemeld... Is hoeveel vrouwen er vreemd gaat. Ik durf te wedden dat het er meer zijn dan mannen. Sterker nog, ik durf daar een mooie wijn op te zetten. Het is een gemene wereld waarin hij mannen altijd de stoel krijgt. Vrouwen zijn veel, veel erger. Zo is het maar. De sport, Steven Dalenbaat. Goedenavond. Goedenavond. Ja, WK Tafeltennis in Rotterdam. Er was vanavond nog één Nederlander actief, Lee Jie. Ze speelde in de kwartfinales tegen Guo Yan. Guo Yan uit China. Verslaggever Mark Brasser, jij zag die wedstrijd. Hoe deed Li Jie ja, Li Jae deed het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Ze heeft wel verloren met, met 4-0. Ze was er af en toe ja, dichtbij, tot halverwege de game bleef ze goed bij. Maar dat zien we wel eens vaker bij, bij, de, bij de top Chinezen. Je denkt dan halverwege de game, nou ik sta twee puntjes achter, het gaat eigenlijk best goed. Ja, en dan geven ze gas en dan sta je een paar punten later zomaar met, met lege handen. Ze heeft het goed gedaan, Jae naar, naar haar vermogen gespeeld. Dat, dat doet ze de hele week hier al in Ahoy. Maar goed, het was niet voldoende om de Chinese nummer 2, Guo nummer 2 van de wereld, om die hier te komen. En inderdaad, wat je al zei, Steven, alle Nederlanders liggen er uh, nu uit. Mark Brasser vanuit Rotterdam. Pieter Wening mag ook morgen in de Giro d'Italia starten in de roze leidersstrui. De etappe naar Fiuggi draaide vandaag uit op een sprint tussen de Italiaan Alessandro Petacchi en de Spanjaard Francisco Ventoso. Petacchi leek te winnen, maar hield plots de benen stil. Wening kwam in de grote groep over de streep en blijft dus leider in het klassement. En als het aan hem ligt, zal dat ook na morgen zo zijn. Morgen proberen we het weer te defenseren. met het team. Ik denk dat het voor mij mogelijk is om de finish te overleggen. Als ik in een vorm blijf, is het mogelijk. Ja, voor vandaag moet ik het team bedanken. Ze hebben veel werk gedaan. Het was bijna uh, 220 kilometers vandaag. Dus so het was veel werk. En ik hoop dat ze morgen wel goed zijn om het weer te doen. Dat was Pieter Wening. Morgen is die uh, etappe 110 kilometer lang. En dan finish je de renners bergop in Monte Vergine di Mercoliano. En normaal gesproken blikken we niet <laughs> verder, Maar ik vond yeah. dit zo'n mooi no, naam. <laughs> ja, ik heb er de hele avond op geoefend. <laughs> Spijnhoorder, Gilles Swerts heeft tijdens een training... zijn Achillespees gedeeltelijk afgescheurd. Daardoor zal hij een half jaar lang niet kunnen voetballen. Swerts werd vanmiddag meteen geopereerd. En Erben Wennemars wordt tijdelijk commercieel directeur bij FC Zwolle. Wennemars zat al in de Raad van Commissarissen... en is natuurlijk een groot fan van Zwolle. Commercieel directeur Art de Graaf gaat nu weg en Wennemars volgt hem dus op. Het is tijdelijk, uh, onze commercieel directeur is weg... En, uh... Hij uh, wil gewoon een goede commercieel algemeen directeur vinden. En dat, dat, dat, dat kost gewoon tijd. Uh, en, dat, uh, die, die, en die tijd die voel ik nu, nu gewoon even op. Want het is een belangrijke periode voor Access Wollen, Voor alle, alle commerciële zaken. Dus uh, uh, ja, ik ga er gewoon tijd uiteindelijk zitten. En als, zodra we een goede kandidaat gevonden hebben, dan, uh, dan zit, zit mijn taak er ook weer op. Straks om tien uur, meer sport in de langste Lijn. Steven, dankjewel. En uh, wil je trouwens uh, ons volgen hier in de studio? Dat kan. Ga naar bnn en dan klik je op de webcam. Dit is Radio 1, BNN Today. Ja, alweer een rel rondom KPN. Afgelopen week maakte de telecomreus bekend... dat ze klanten wil laten betalen voor internetdiensten als Skype. Nou, dat was al niet echt iets waar we heel erg blij mee waren. En vandaag vertelde KPN dat ze al negen maanden gebruik maakt van een systeem... waarmee ze het mobiele internetverkeer van hun klanten kunnen bekijken. Daar zijn we natuurlijk ook niet zo blij mee. Internet-expert Danny Mekic, die weet er meer van. Danny, goedenavond. Ja, mooi is dat. Dus KPN kan, als ik, als, als ik een e-mailtje stuur via een mobieltje, dan kunnen zij dat gewoon lezen? Nou, er wordt inderdaad een techniek gebruikt. We noemen dat deep packet inspection. Een diepe inspectie van internetpakketjes. Mm -hmm. En de techniek stelt inderdaad bedrijven in dit geval in staat om mee te kijken met het internetverkeer. Kijk, we weten natuurlijk niet wat KPN precies heeft bekeken... Uh, er is een vaag persbericht verspreid vandaag, waar ook niet erg veel duidelijkheid wordt. Maar wat ze in ieder geval wilden bekijken, is hoe vaak mensen nou gebruik maakten van het programma WhatsApp. Je kent het wel, je installeert het op je telefoon en je hoeft niet meer per sms bericht te betalen. Maar je kunt gewoon met je vrienden communiceren via je, vaak voor een vast bedrag, internetverbinding op je telefoon. Ja, en KPN zegt nu van, nou we, wil, we wilden helemaal niet die e-mailtjes bekijken, de inhoud. We wilden alleen maar kijken of mensen van het WhatsApp gebruik maken. Dat is inderdaad de ver verklaring van KPN. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je zomaar die packet inspection zonder toestemming van klanten kunt gebruiken om in het internetverkeer te gaan zitten. Eh, wat precies bekeken is, is niet bekend. Maar ja, op het moment dat je in een vijver springt en zegt: Ik wil alleen groene vissen eh, vinden. Ja, dan zie je ook rode vissen. En dat zijn misschien wel vertrouwelijke gegevens of e Ja, berichten. Precies, want, want hoe, hoe ze, willen ze dat dan verklaren? Van hé, we wilden alleen kijken wat, of je gebruik maakt van WhatsApp bijvoorbeeld. En, en als je. En als ze dan op een e-mailtje stuiten, dan kijken ze de andere kant op, moet ik het zo zien? Nou ja, goed, ja, dat is ongelooflijk ingewikkeld, omdat om uh, net een beetje speculatie, want KPN heeft nog niet echt gereageerd. Er is een persbericht verspreid, wat ik het begrepen van een aantal journalisten, is dat ze telefonisch contact hebben gezocht met KPN om vragen te kunnen stellen, om opheldering te krijgen. Maar KPN weigert op dit moment om uh, journalisten te woord te staan, dus er is alleen een persbericht verspreid. Mm -hmm. Morgen komt een uitgebreider bericht, wordt als het goed is, verspreid door KPN. Maar wat ze gewoon graag willen doen, is kijken of mensen gebruik maken van bijvoorbeeld WhatsApp of Skype. Dat is een programma waarmee je heel erg goedkoop kunt bellen via een internetverbinding. En waar ze natuurlijk bang voor zijn met KPN, is dat mensen dat soort programma's gaan gebruiken... om minder belminuten te genereren en minder sms'jes te versturen, waardoor je telefoonrekening omlaag gaat... terwijl je gewoon van het internetpakket gebruik maakt voor een vast bedrag per maand. Ja. En wat ze dus met deze techniek uh, willen onderzoeken nu... is hoeveel mensen gebruik maken van WhatsApp. Nou, bij een presentatie voor aandeelhouders heeft KPN gezegd... dat dat 85% van de high gebruikers is. Dat is ontzettend veel... En uh, ja, het is volgens mij de wens van KPN om deze techniek te gebruiken... om mensen die bijvoorbeeld WhatsApp te gebruiken extra te laten betalen... en mensen die dat soort programma's eh, niet gebruiken... die zouden dan geen extra rekening krijgen. Ja, ja. Um, maar dat, dat, dat doen ze dus allemaal. Ze kunnen dat allemaal zien zo, door dat deep packet inspection. Uh, zo heet dat dan, die techniek. Maar, maar mogen ze die überhaupt gebruiken, die techniek? Ja, dat is heel erg de vraag. Kijk, uh, in Nederland hebben we de wetbescherming persoonsgegevens. Uh, en daarin staat dat het niet toegestaan is om privégegevens van mensen te verwerken... zonder die mensen hun toestemming. Mm -hmm. En daarnaast is een andere wet waar je naar nou zou moeten kijken... een verbod op aftappen. Mm -hmm. nou, op het moment dat je die packet inspection... wilt kunnen toepassen... dan moet je dus het internetsignaal van de gebruiker... moet je als het ware door dat systeem heen halen. En de vraag is of dat niet aftappen is. En als dat aftappen is, dan mag dat niet. En dat is ook de reden waarom uh, uh, ja, stichting Bits of Freedom opgeroepen heeft uh, KPN-gebruikers van doe aangifte bij de politie. Ja, nee. Want wat zij graag willen is dat politie en justitie uit gaan zoeken of wat er gebeurd is, of dat wel of niet toegestaan nee. is. Kijk, en als justitie en dus ook misschien een rechter tot de conclusie komt van ja, zo'n filter gebruiken zonder toestemming van mensen, dat zien wij als een tap. Ja, dan zou het dus zo kunnen zijn dat KPM bijvoorbeeld een boete moet betalen. En uh, ja, deze discussie speelt al langer. Vorig jaar, in 2010, had een uh, directeur van Deutsche Telekom, waar T-Mobile onderdeel van uitmaakt, mm -hmm. al bekendgemaakt dat ze graag extra geld wilden gaan verdienen aan internetverkeer. En hun idee was toen om YouTube te vragen een deel van de inkomsten van advertenties af te staan. Want ja, uh, zij zien hun inkomsten dalen. En de kosten stijgen omdat mensen steeds meer gebruik maken van hun internetverbinding. En je ziet dus dat bedrijven als T-Mobile, maar ook KPN, op zoek zijn naar nieuwe manieren om geld te verdienen eigenlijk aan mobiel internet. Ja. ja. En, en, het lijkt me al niet heel erg voor de hand liggen dat KPN de enige provider is die hier gebruik van maakt. Nee, wat dat betreft is het een beetje jammer wat er vandaag gebeurd is, want het gaat nu heel erg om KPN. Ja. Maar dit moet je natuurlijk in breder verband zien, want alle... Uh, telefoonaanbieders, alle gsm-aanbieders zitten met hetzelfde probleem. Ja. Namelijk, ze hebben elkaar uh, ja, eigenlijk een beetje kapot geconcureerd... want er zijn hele goedkope internetabonnementen... nu je betaalt een paar euro per maand... en je mag min of meer onbeperkt gebruik maken van je verbinding. En nu zien ze dat die verbinding opeens gebruikt gaat worden... voor dus dingen waar je normaal gesproken per sms-bericht... of per belminuut voor moet betalen. Uh, ik zit zelf nu in het buitenland... maar omdat ik een heel goedkoop abonnement heb voor internet in het buitenland... kan ik je eigenlijk veel goedkoper bellen... Via mijn internetverbinding dan wanneer ik gewoon internationale telefoontikken zou gaan betalen. Nou, dat speelt natuurlijk bij alle providers. En wat dat betreft, ja, KPN komt er als eerste mee naar buiten, maar niet gezegd is dat andere aanbieders niet allang hetzelfde doen. Ja. Dit gaat nog wel een staartje krijgen, lijkt mij zo. Nou, dat denk ik ook wel. Het college Bescherming Persoonsgegevens was vandaag niet bereikbaar om inhoudelijk te reageren. De vraag is ook of ze dat de komende dagen zullen doen. Zij waken in Nederland over onze privacy. En aan de andere kant is het zo dat uh, met name VVD en D66 toch wel vragen hebben. Een woordvoerder van D66 zei van, ja luister eens, dit lijkt gewoon heel erg op een postbode die alle enveloppen opent en vervolgens zegt van, ja maar ik kijk niet wat er in de brief staat. Ik kijk nee. alleen maar naar het kleur papier, en als het toevallig groen is, dan krijg je een extra rekening. Dat is een beetje de vergelijking. En die D66 heeft gezegd, ja, dat is gewoon een privacy-inbreuk. En dat moeten we gewoon niet accepteren in Nederland. Dus het ziet er naar uit dat ook in Den Haag vragen gesteld gaan worden aan de minister. En ook het ministerie heeft gereageerd. Van, nou, we zullen goed kijken wat er gebeurd is. Um, want het is gewoon belangrijk dat bedrijven transparant zijn. He, telefoon, telefoonbedrijven, met wat ze met de gegevens van hun klanten doen. Goed. Nou, dit uh, wordt nog meer nieuws dus. We uh, to be continued. Dankjewel Danny Mekic. Graag gedaan. Adel, prachtig nummer, vind ik. Set fire to the rain. Tjufu, goedenavond. Hey, hoe is het? Hallo, goed hoor. Met jou helemaal goed, denk ik. Ja, ja prima. Ja, net van de wereld draait door. Uh, ja. Ik lees op Twitter, iedereen is dol enthousiast over je. Dus dat zal wel... Ah, oh, wat leuk. Ja, leuk hè. En uh, ik, uh, Jij bent producer en ik vroeg me af, uh, Adel, heb je nog niet gehad, hè? Nee, klopt. Nee, nee. Ja, ja, maar, ja. maar wel een aardig ander rijtje. Namelijk, ik zal het even opnoemen: Lady Gaga, Rihanna, Mariah Carey, Kings of Leon, Black Eyed Peas, Justin Timberlake. Nou, nog ja. veel meer. Um, uh, oh, net en bij de Wereldrijd door ook nog net een track van Roel van Velzen geremixed. En Roel van Velzen ja. is dan weer volgend uur bij ons te gast. Dat oh, dus leuk. Is, uh, doen we goed. Dus. Ja, dat zal ik doen. Ja. Um, maar goed, dit is allemaal uit, uh, uit jouw handen. Chewfoo, een Nederlandse producer, die op een dag met een koffertje vol kleding naar New York ging en dacht. Nou, ik ga het daar eens maken. En ja. dat is toch wel aardig gelukt, zou ik zeggen. Ja, ik bedoel, het, was wel, het duurde wel een tijdje, maar, maar zo is het ongeveer gegaan. Ja. Ik ben daar gewoon naartoe gegaan omdat ik per se in New York wilde wonen. Ik vond die muziek daar heel cool. En uh, ja, ik weet niet, op een gegeven moment ging het gewoon lopen. Ik denk gewoon, als je gewoon blijft proberen, en gewoon niet stopt, dan komt het automatisch goed. Ja. Je moet het gewoon volhouden. Gewoon volhouden. En dan, en dan leer je vanzelf Lady Gaga, Rihanna en Justin Timberlake kennen. Ja, ja, ja, ik bedoel, ja, ja, op die manier heel erg in het kort. Ja, met Lady Gaga was gegaan van dat zij uh, hoorde een mix van mij van Love Game. En zij was op dat moment net met Merlin Manson uh, in de publiciteit van dat ze een nummer samen wilden doen. En toen hoorde ze mijn mix en ze zeiden van ja, ik wil Merlin Manson uh, op die track hebben. Dus ik zat ze van ja, oké, okay, laten we dat maar doen doen. Dus uh, ja, zo is dat gegaan. Maar uh, ik ben echt begonnen met, uh, met blogs, weet je wel. Ik geef mijn muziek meestal gratis weg. En op dit moment word ik ingehuurd uh, door labels, maar ja. uh, ze laten mij nog steeds uh, tracks gratis weggeven. Dat maar dan, ook moet je van. even uitleggen hoe dat dan ging via blogs? Want jij maakt dus muziek en dan, en ja. dan mensen pikten dat op en die, die blogden daarover? Ja, nou, we, we, uh, of, uh, ik werkte samen met een blog in New York, dat heette Palms Out, zo van, uh, weet je wel, je handen uit, Van ik geef het gratis weg. Ja. En, uh, en dan hadden we een post dat heette Remix Sunday en dan uh, ging ik elke zondag een remix maken en nog veel meer andere uh, gasten. En uh, dat heb ik, uh, nou, uh, misschien 80 tot 100 remixen gratis weggegeven. Voordat echt de grote opdrachten binnenkwamen, zeg maar. Uh, dus ook langzamerhand ben je bekend geworden. Op die ja, manier. klopt, ja. ja. Even, even een stukje van een remix die jij hebt gedaan voor, uh, nou, voor Lady Kaka. Zo'n aardige. Dit is van haar hit Bad Romans. En uh, no Dan noem jij het niet een remix, maar een refix, geloof ik, hè? Ja, dat klopt, ja. ja, ja, ja. Dat ben ik eigenlijk gaan doen, omdat ik toen, die, toen ik die track gratis weggaf, zocht ik gewoon ook naar iets speciaals, weet je wel. En ook een beetje, ja, niet, niet dat ik die artiesten wilde beledigen. Want heel veel artiesten in Amerika vatten het eerst zo op. Eigenlijk is Gaga de eerste die me toeliet om iets een refix te noemen. Ja, want even, want... even voor misschien voor, nog even ter duidelijking. Nee. Jij, jij schrijft niet de nummers, maar je remixen. ze. Dus ja, je, je verandert ze. Dan kan ik me inderdaad mm -hmm. voorstellen dat, dat, dat artiesten wel eens denken... Ja, hallo, is er iets mis met mijn nummer dan? Hoezo moet jij ja, een remix? precies. precies. <laughs> precies. Maar, maar, maar kijk, ja, in Amerika zegt ze van... Uh, je made them look, weet je wel. Je, je, je hebt ze wel laten kijken, weet je wel. Dus als je gewoon zorgt dat je muziek goed is, ook al noem je het een refix... Ja. Dan, dan, dan gaan ze vanzelf wel, wel de humor ervan inzien, weet je <laughs> wel. Maar als je iets een remix noemt, had ik van ja, dat doen al duizenden andere gasten, weet je wel. Ja, dus uh, we... ik, ik zocht gewoon aan speciaal iets en dat is een beetje mijn trademark geworden. Ja, dus heet dus, het, um, refix, heet het En nu. ik doe trouwens ook veel producties, hoor. Zoals met uh, Love Game, met Marilyn Manson en Lady Gaga. Daar ben ik ook een producer op, op die track, weet je wel. Ja, ja. Maar uh, ja... Weet je wel, maar ik, ik sta vooral bekend om uh, refixen en, ja. en, en remixen, dat klopt. Hey Chifu, we moeten natuurlijk, ik bedoel, uiteraard hebben we het nu over jou en over je carrière, maar even, even gewoon even roddelen. Ik wil natuurlijk wel even weten hoe Lady Gaga is. Ja, ze is super cool. Ja? Ja, ze, ja, ze is echt heel cool. Ja, ik... Uh, Wat is er cool ze, aan, ze, ze, ze is echt per persoonlijkheid. Wie uh, wil als zij de kamer in loopt, dan merk je dat. En dat voel je gewoon. Ja. Dus uh, het is gewoon een ras artiest, weet je wel. En, uh, ze is zich nog veel meer aan het ontwikkelen. En, uh, maar is, ja, ze, is, het ze ook, is ze ook aardig? Kan je ook leuk met haar kletsen over? Weet ik niet, ja, in Nederland. Ze, is, ze, is, ze is mad cool. Ze is echt heel cool. Ja. Ze is een hele intelligente vrouw. Ja. En uh, ja en ze is gewoon uh, lachen, weet je wel. En bijvoorbeeld ja. Mariah Carey, dat lijkt me een verwendend trut eigenlijk. Die heb ik alleen maar aan de telefoon gehad, dus oh. ik weet niet precies hoe die, hoe hoe, die is, uh, hoe, is. Hoe was ze aan de telefoon? Mee. Ja, heel aardig. Ja. Ik bedoel, uh, dat ging gewoon over een remix die ik had gemaakt en ze had niet verwacht dat ik dat ermee zou doen en dat vond ik eigenlijk heel leuk. En, ja, dat liet ze me weten. Ja, maar ja je, je woont... Ja, zeker. <laughs> Jij woont dus in New York, je bent daar ik bedoel, met al die grote sterren en hier in Nederland hebben we nog nooit van je gehoord. ja uh, Word je nu ook groot in Nederland of is dat uh, al een beetje passé? Ja, dat weet ik niet zo. Ik bedoel, daar doe ik dit niet voor. Het was gewoon ook, uh, ik vond het gewoon leuk om te doen en dat was eigenlijk een uitdaging. Want... Ja, dan, dan, dan zit je eigenlijk in een hele routine van remixen en, en refixen, whatever, en dan kan ik mezelf heel erg opsluiten. Soms twee maanden kom ik mijn studio bijna niet uit. Ja. Dus het is dus ook gewoon leuk om dat af te wisselen. En toen kwam dit voorbij, het X-Factor had me daarvoor gevraagd en toen ja. heb ik daarover moeten nadenken en toen dacht ik van ja... Toen stuurden ze me video's van die kandidaten en toen dacht ik, hey, dat is eigenlijk wel heel leuk, daar kan ik iets heel tofs van meedoen. Ja, want morgen, ja. inderdaad, even sta je live te remixen tijdens X-Factor uh, bij RTL 4. En de, ja, dan refix je eigenlijk de nummers van de artiesten, daar komt het op. Ja, klopt, ja. ja. ja ze, ze, ze hebben zeg maar uh, nummers voor mij gekozen die ik bijvoorbeeld voor Gaga heb of voor King, uh, Kings of Leon... En, uh, en ik heb ook een paar nieuwe gemaakt uh, speciaal voor ze. En dat mix ik live in elkaar inderdaad. Ja. Nog even een heel klein fragmentje van uh, een nummer dat nog nooit op de Nederlandse radio te horen was. Het staat op jouw uh, gloednieuwe EP en die komt nog uit. Oh, Dat klinkt lekker, Peter, ja, denk, Peter lekker. Car Cardolus, want zo heet je eigenlijk. En dan kies je voor een artiestenaam Chufu, dat begrijp ik dan niet. Maar goed. Dat, dat snap je niet? Ja, ik bedoel <lacht> dat het <dat, dat lacht> ook vreemd toch? dan denken ja. mensen hè, een Chinese remake voor die New York want, Ja. Uh, weet je wel? Die in Nederland. We een aparte naam zoeken gewoon. Ik zal het in mijn oor knopen. Chufu, dankjewel. Succes. Oké, okay, dankjewel. Nog. Goed, toch? Dit is Radio oh, hey. 1. BNN Today. Ja, zondag is het natuurlijk zover de wedstrijd der wedstrijden. De ontknoping van de Eredivisie Ajax tegen FC Twente. Um, nou, in Amsterdam en natuurlijk ook in Enschede zijn de voorbereidingen... voor het kampioensfeest uh, in volle gang. Jan van Halst is commercieel directeur bij FC Twente... maar ook ooit natuurlijk Ajaxiet geweest. Jan van Halst, goedenavond. Goedenavond. Is Twente helemaal klaar voor het kampioensfeest? Helemaal klaar. Ja? Helemaal klaar, ja. We hebben, uh, ik leg net de pen in voor, uh, voor het draaiboek. Ja. En dat hebben we helemaal afgeschreven. Defensie is ingeschakeld, begrijp ik. Ja, ja. Waarom? Nou ja, goed, kijk, vorig jaar was er één uh, groot uh, spontaan feest uh, toen we terugkwamen uit Breda en het kampioenschap binnenhaalden. Mm. Uh, met name op de A1. kan iedereen, iedereen zich vast nog wel herinneren. Ja. Uh, Wonnen boven wonen is er toen uh, niks fout gegaan. Dus uh, dat was heel erg mooi. Maar ja, uh, het zou nou nog heftiger worden, omdat het, uh, ja, er zit zoveel spanning op. Je zegt net al, het is de wedstrijd der wedstrijden. Uh, en om uh, die uh, eventuele ongelukken te voorkomen en slachtoffers te voorkomen... hebben we gezegd, nou ja, we gaan... Uh... Uh, het wordt een, uh, een vraagstuk van nationaal belang en maatschappelijk uh, <laughs> orde. En dat soort termen geklant. heb ik allemaal gehoord. Ja. Dus we gaan, uh, we gaan uh, met de spelers terugvliegen. Ja. En uh, dat is regel door het ministerie van Defensie. Ja, niet onaardig zeg, met per helikopter. Um, nee. Dan moet je natuurlijk... Nou nee, sowieso ook als jullie verliezen neem ik aan. Vlieg je terug met helikopter, ja, of dat ja, niet? Ja, inderdaad. Het, uh, ja. We gaan met een grote Chinook bij winst en verlies. Beschikbaar gesteld ja. door de Koninklijke Luchtmacht. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Nou heeft uh, Demi de Zeeuw van Ajax vandaag gezegd. 100% zeker dat Ajax zondag de landstitel gaat pakken. Ja, mooi is dat. Onze spelers zeggen dat ook. <laughs> en dat zijn al die bespiegelingen vooraf. Ja. En uh, ja, dat maakt de wedstrijd alleen maar mooier... en interessanter en spannender. Ja, maar jij hebt al eerder van de week al gezegd... Van, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel vertrouwen in. Nee, nee ja, dat, uh, dat heb ik geroepen. Dat heb ik ook uh, voor de bekerfinale van vorige week... heb ik dat geroepen. Nou ja, toen uh, lachten de spelers maar vooraf ook al uit. En dat deden ze na de wedstrijd ook. Nou ja, laten we hopen dat ze dat nou weer kunnen doen. Maar dus is dat niet een beetje apart dat de commercieel directeur van de club zegt... nou, nah, ik heb er geen vertrouwen in. Vergeet het maar. Nou ja, mijn gevoel uh, was niet zo goed. En niet zo goed. Nee. Ja, ik kan, uh, kan moeilijk aan liggen. En, uh, ja, ik, ik ben ook maar supporter zondag. Ja. Dus ja, Een supporter laat vaak zijn hart spreken en dat doe ik ook. Maar waarom heb je er geen vertrouwen in? Ja, gewoon. Ik ja, weet het niet. Leg het maar uit. Ik ja. heb van die onderbuikgevoelens. en uh, ja, Ik hoop dat ik weer ongelijk heb. Ik hoop het niet. Ik ben eigenlijk maar ja, je hart is toch ja, ja. ook nog wel een beetje voor Ajax? Nou, het is altijd leuk. Kijk, Ik heb daar een goede tijd beleefd. En, uh, ook, uh, ik was speler toen ik voor de laatste keer de dubbel uh, haalde. Ja. Dus ik heb daar hele goede tijden beleefd. En het is altijd leuk om uh, mensen daar weer te treffen waar ik toen heel prettig mee heb samengewerkt. Ja. Maar uh, ja, ik ben nu uh, op een dop 20, man. Even nog heel kort, wat gaat het worden? Eh... Uh... Ja, dan moet ik wel uh, een 0-nulletje. Nul een 0-0. Nul een nul, saai nul 0 En dan wordt de Winter dus goed, kampioen. Is dat goed of niet? <laughs> ja, nou, niet voor mij, wel voor jou. Jan van alles <laughs> dank je wel. Succes. Oké, okay, dank je wel. Hooggeëerd publiek, de Bimbo Box. De Bimbo Box? Ja, de wat? Dat is lang geleden. De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 Dit is Radio 1.